De prijs voor beste acteur ging ook naar die film. Daarin speelt Leo van de acteur van een oud politie de rol van een oud politieman die als privédetectief een serie mysterieuze moorden onderzoekt.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 Aangenomen wordt dat het Witte Huis daarmee aandacht wilde vragen... voor de situatie van homo's in Rusland. In de Eredivisie is de topper tussen FC Twente en Vitesse geëindigd in 2-0. Voor Twente scoorden Castaños en Tadic na rust. Tussendoor kreeg Vitesse-verdediger Van Aanholt een rode kaart. Twente komt door de overwinning op één punt van koploper Ajax... die morgen in actie komt. Voor Vitesse was het de vijfde wedstrijd op rij dat er niet werd gewonnen. De Arnhemmers staan vierde. Het weer. Vanavond enkele buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 4. De wind neemt iets af. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. U wil zonnepanelen of een zonneboiler? Dan zoekt u een bedrijf met het Zonnekeur. Zonnekeur is het kwaliteitskeurmerk voor zonne-energie-installateurs. Kijk op zonnekeur.nl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 Nivea Man. It starts with you. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Nu als cd van de maand. Spiegel im Spiegel van Arvo Pert. Voor maar 2,99 euro. Voor de mooiste klassieke muziek. Ga je voortaan naar Blokker. Of kijk je op blokker.nl. Nogmaals goedenavond. We maken een rondje langs de velden. En we gaan van noord naar zuid van Alkmaar uh, naar uh, het zuiden. Eerst dus AZ Utrecht en die houdt kamp. Ja, weinig te melden. Het is uh, nog rustig. Een paar kleine kansen voor AZ dat iets sterker is dan Utrecht. Maar het zegt al genoeg. Het staat 0-0 na 19 minuten spelen in Alkmaar. En dan Waalwijk, RKC, NEC, Bas Tiggler. Gelijkmaker hangt in de lucht. Komt de voorzet het strafselgebied binnen weggekopt door de doelman van de NEC dat in Waalwijk met 2 1 voor staat. Maar de 2-2 was heel dichtbij na een ouderwetse scrimmage waarbij Braber en Joachim de uiteindelijk er net niet in kregen. Nu komt er een kans voor Kastler die draait weg. Maar vergeet dan de bal. Maar de belegering... Van het strafvolgebied van NEC is begonnen. En dan het echte zuiden, Roda tegen Ado. Frank Vierluid. 63 minuten onderweg. Ado Leid is dus, is dus de hekkersluiter in de Eredivisie. Maar virtueel is dat met de huidige tussenstanden de tegenstander, Rode EC. En dan nog Mark Brasser maar... in Ahoy Seisling tegen Silic. de tweede set. Tweede set nog altijd niet gespeeld. Het is 5-3 in het voordeel van Marin Silic. De Kroaten heeft nog altijd die breekvoorsprong en serveert nu voor de setwinst. Het eerste punt in die game, misschien wel de beslissende game in de tweede set... ging naar Igor Seisling, die weer ietsje beter is gaan spelen. Misschien dat hij hier kan breken, anders krijgen we een derde set. zien. I've got to be the price. Defending all against it I really don't know why. You're obsessed with all my secrets. You always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple that somehow gets to you. But I've learned to get through mansions where you'll experience that someday. Ja, Andy. Is dat nou het verschil? Vorige week deed hij niet mee en speelde AZ een dramatisch slechte wedstrijd tegen Go ahead. Hij is er weer bij, Aron Johansson. En een goede actie was het van Berens vanaf de linkerkant, die de bal voorgeeft. En Johansson scoort voor AZ. AZ 5 met 1-0. <middels> should be aware Cause I've learned to get revenge, And I swear you'll experience that someday You'll experience that someday Marlin was dat met uh, setting down here. Uh, even terug naar die goal die we net uh, zagen. En die Houtkamp, AZ-Utrecht. Ja, echt uh, AZ-goal. goede goal. Uh, Berens, goed in vorm al het hele seizoen. Gaat er mooi langs aan de linkerkant. Kreeg de bal ook uitstekend aangespeeld. Een mooie paas over de uh, breedte van het veld. En gaf toen de bal voor. En toen uh, kwam Aaron Johansson. Die uh, de bal maar weer even erin legde. Zijn veertiende alweer van het seizoen. En uh, hij deed dat nu met het hoofd. En heeft nu weer balbezit. 1-0. Maar het had 1-1 moeten zijn. Toen de ridder meteen daarna. Want de wedstrijd is meteen uh, losgebarsten. Alleen op de keeper afging. En de bal tegen Esteban schoot. Het was wel een goede redding van Esteban. Nu een schot van Berens in de armen van de andere keeper. Robin Ruiter. Maar Esteban hield... Uh, uh, AZ dus uh, ook die voorsprong door een goede redding op uh, de inzet van Steve Dreerder van heel dichtbij. Maar 1-0 staat er dus voor AZ. Doelpuntenmaker Aaron Johansson. En ik zei het al vorige week Terry Go Ahead was hier niet bij. Maar nu weer wel dus. En dat is belangrijk als je een uh, scorende speler in je team hebt. Dat weten heel wat uh, ploegen. En overigens zal Utrecht ook met... Uh, uh, uh, geknepen billen. Kijken naar wat er allemaal achter uh, hen gebeurt. Met NEC en met ADO. Want als die uh, ook al gaan winnen en uh, Utrecht verliest... dan komen ze wel heel dichtbij uh, bij de Utrechters. Uh, het is dus een uh, probleempje voor Jan Wouters en zijn team. 1-0 achter. En uh, met deze wind die hier dwars over het veld uh, af en toe dwarrelt. Een echte mooie dwarrelwind. Uh, kan het af en toe ook uh, gevaarlijk worden met uh, ballen richting beide doelen. En dat uh, maakt het wel weer zo gezellig. Actie van uh, Agudelo... Een van de mensen die overgekomen is in de winterstop. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dus mag AZ gooien. Ortiz over spelers die met een goed seizoen bezig zijn gesproken. Speelt de bal naar Goedelje. Goedelje even terug. En dan uh, goed gedaan door uh, Etienne Rijnen die de bal naar Gouwenleeuw speelt. Gouwenleeuw halverwege de eigen helft naar Ortiz. Ortiz even breed naar Jan Buitens. En Buitens gaat maar eens lopen met die bal. Die zegt tegen viergever, ga naar de buitenkant. Dan spel ik hem eerst naar Berens. Dan krijg jij van Berens. En zo gaat het ook. Uh, viergever aan de bal. Maar de bal gaat over de zijlijn. Via diezelfde viergever. Door een goede inzet van Mark van der Maro. Die de bal snel gooit. En uh, wordt er uh, gekompt richting Doornstra. Maar die komt er niet aan. Omdat Gouwenleeuw ertussen zit. En zo kan AZ toch eindelijk makkelijk voetballen tegen FC Utrecht. Zitten we na 25 minuten in Alkmaar bij AZ FC Utrecht. Op die 1-0. Gemaakt door Johansson. Dat is die tweede zet inderdaad voor Silic, Mark. Ja, die tweede set was voor Silic Ronald. 6-3-1-break was voldoende voor de Kroaten. En we zitten nu in de openingsgame van de derde set. En daarin Igor Sijsling onder druk 15-30 achter op eigen service. Nou, hij maakt er dan 30 gelijk van. Ja, er is één man die dit met veel plezier garen zal slaan. Dat is Thomas Berdig, die vanmiddag al heeft gespeeld. Die dus al in de finale staat. Die lekker veel rust heeft voor die finale van morgen. Kijk, van Igor Sijsling weten we dat hij niet helemaal fit is. Dat hij last heeft van die schouder. Dat hij een beetje last heeft van zijn knie. Ja, en die drie sets, dat is dus in het in voordeel, vind het nadeel van Seisling, in het voordeel van eventueel voor Thomas Berdig. Ja, en van Marien Silic weten we dat hij afgelopen zondag nog in de finale stond het toernooi daar won van Zagreb. Dus ja, alles wat hij hier meer speelt dan twee sets, ja, dat is ook in het voordeel van Thomas Berdig mocht Marien Silic doorgaan naar de finale. We hopen natuurlijk dat het net zo'n partij wordt voor Seisling als gisteren tegen Koolschrijver, waarin hij de eerste set verloor, of de eerste set won, moet ik zeggen, met heel goed spel. Dat deed hij in deze partij ook de tweede verloor en toen in de derde weer ezersterk terugkwam. Nou, we hebben hem even onder druk zien staan in die openingsgame van de derde set. 15.30 15, kwam hij achter op eigen service. Maar uh, Igor Sijsling heeft die openingsgame, die belangrijke openingsgame... in de derde set, heeft hij inmiddels uh, binnengehaald. Hij leidt dus met uh, 1-0. Het ziet er goed uit. Voor Seisling lijkt zich iets te herstellen na het uh, verlies van die uh, tweede set... met uh, 6-3. 1-0 voors dus in de derde. Is hij al uit de lucht komen vallen, Bas? Nee, uh, maar de storm, om dan toch maar in die uh, filosofie te blijven... is ook alweer gaan liggen, want... Het is nog altijd 1-2. NEC nog altijd aan de leiding in Waalwijk. 20 minuten nog te gaan. RKC heeft echt wel een periode gehad van een minuut of tien waarin het gevaarlijk was. Nu aan de andere kant komt er wellicht een kans. Higden loert erop, maar de bal die vanaf de rechterkant het Staspobier binnenkomt, komt laag. Dat is niet meteen de specialiteit van Higden. Maar voordat hij überhaupt het gevoel heeft van ik moet iets doen, is die bal ook door een van de rkc verdedigers weer weggetrapt. Um, wat ik nog niet had verteld, maar wat wel een vermelding waard is, is dat NEC dat al paal en lat had geraakt in de eerste helft, in de tweede helft, nog een keer een lat heeft geraakt. Dat Brengt de teller op drie. Dan heb je wel heel veel pech. En de man die het dit keer deed had ook al de paal geraakt. Namelijk Jahan Baks uit een hoekschop die bij de eerste paal kon worden nou ja, binnengekopt. Dat dacht hij in ieder geval. Ik denk dat hij nog het lichaam van Snow raakte ook. Maar de lat dus in de weg. Nu komt NEC weer met een counter. En dan komt de beslissing. Jazeker. Hinton kan de bal binnentikken die vanaf de rechterkant komt. Van Rex. Die eigenlijk heel rustig blijft. En ziet dat er bij de eerste paal niets te halen is. Bij de tweede paal wel. En met een wippertje gaat de bal over dat... Nou ja, laten we zeggen. Een mensen dat zich daar ophoudt. In dat strafselgebied van RKC. Waar de organisatie weg is. Waar de chaos compleet is. En als de bal dan bij de tweede paal terecht komt, bij Higden. Dan heb ik het gevoel dat hij eerst nog een beetje half over de bal heen maait ook. Maar dan eh, tot de conclusie komt dat er helemaal niemand van RKC ook maar in de buurt is om daar nog wat aan te veranderen. En dan krijgt hij nog een herkansing. Nou, uit de herhaling zie ik dat hij inderdaad volkomen over de bal heen maait. En eigenlijk hem opwipt in plaats van op het doel afvuurt. Maar hij krijgt een herkansing omdat de keeper gokt op een doel. Op een hoek. Jan Seda. Ja, je moet wat als er geen verdediger meer is om je te helpen. Die is dus al geklopt. En dan van dichtbij. Het tweede tikje van Higden is genoeg. En zo komt NEC... Uh, nou ja, niet eens onterecht als je naar de hele wedstrijd kijkt op 1-3. Daarmee lijkt de wedstrijd wel in een gevallen, Maar wel dus in een fase in de tweede helft. Waarin nou juist RKC de Mouwer wel wilde opstreep, opstropen en wilde voetballen. En het gevoel had dat de 2-2 misschien wel dichterbij was gekomen. Maar dat blijkt dan voorlopig niet. 18 minuten nog te gaan. Alles kan, dat weten we sinds afgelopen zondag... toen we zes goals zagen hier in uh, een paar minuten tijd... in de wedstrijd tegen Utrecht. Maar of het vanavond ook zo gek wordt, ik vraag het me af. 1-3 is de nieuwe tussenstand in Waalwijk. Hoe lang was het ook weer geleden dat ADO had gewonnen daar, Frank Vilaert? Uh, 1973 is het jaartal. September was uh, de maand en uh, daar komt uh, Van Duinen... Die erdoor is. Gier Ramos met, uh, met de moed der wanhoop. Een slijding. En Ado blijft wel bal balbezit. Via de doelpuntmaker. Schet. We zijn uh, 72 minuten ruim onderweg. Ado leidt met 1-0. En staat daardoor niet meer laatst. Dat staat op dit moment Rode JC. Met deze tussenstand. En ook de tussenstand in Waalwijk. Die niet uh, onbelangrijk is voor deze twee uh, elftallen. En Schet, ja, die treuzelt een beetje aan de zijlijn. Want er is niemand die echt het duel aangaat bij Rodie J.C. Er wordt een beetje positioneel tegenover meegelopen. Ja, dan kun je uh, rustig de tijd nemen. Dat doet Ado al de hele wedstrijd. Alleen dat doen ze dus uh, sinds de 53ste minuut met een 1-0 voorsprong. En dat doe je dan toch een stuk geruster. Ook nog een vrije trap. Versiert. De hoogte van de 16 meter lijn. Vanaf de linkerkant komt dan de bal uh, zo meteen voor. Maar er moet eerst een blessurebehandelingetje komen. Of gaat Malone uit zichzelf weer opstaan? Ik denk dat Blom, de scheidsrechter, in ieder geval tegen hem heeft gezegd... ik ga echt niemand het veld insturen hiervoor. Als je wat hebt, dan schuif je maar twee meter op. Dan lig je namelijk buiten de lijnen. En voor de rest gaan we gewoon doorvoetballen. Holla geeft hem even rustig de tijd om op te staan... En dan is uh, ineens Malone weer zo fit als een hoentje. Op het moment dat uh, Holla dan de bal nog een keertje een stukje verderop trapt En dan nog een, een half metertje verlegt. En zo neemt Ado overal rustig de tijd voor. En intussen heeft uh, Roda het nakijken. Want het heeft wel veel de bal. Maar het creëert nauwelijks kansen. Ook na de 1-0. Niet daar komt de vrije trap. Wordt weggewerkt in eerste instantie. Half. Ook daar verliest Roda weer een belangrijk duel. En er wordt er een tegenstander ondersteboven ge gekegeld. Dat is volgens mij schet die daar een flinke tik krijgt van Kali, die dan echt zegt... ja, maar daar kan ik toch niks aan doen... dat hij daar toevallig tussen de bal en mij in gaat lopen. Ja, dat is het risico natuurlijk, maar raakt hem vol. En ook Schet zal hier uitgebreid de gelegenheid nemen... of het nou echt heel erg pijn doet, ja of nee... Hij zal uitgebreid de gelegenheid nemen. Oeh, hij wordt wel flink geraakt. Op zijn Achillespace, door Kali, die gewoon te laat is. Zie ik in de herhaling. En Blom ziet hetzelfde, want die staat er met zijn neus bovenop. En dus uh, moet de vrije trap zometeen nog genomen gaan worden. Want... Uh... Ook daar wordt geen blessurebehandeling toegestaan. En dus moet Schett het even allemaal zelf oplossen. Zonder wonderspons. Maar die bal die ligt daar. Hij ligt nu een metertje naar achteren. Omdat dat Holla wat beter uitkomt. Richting de goal van Courtois. Hij kan een lekkere vrije trap nemen. Zeker als er wat afstand zit tussen de bal en de goal. Een metertje of twintig bij voorkeur. Nou, daar ligt die bal nu ook ongeveer. Daar komt de aanloop van Holla om het muurtje heen. Dat was de bedoeling. De bal komt midden in de muur. Dan nog een keer hard rechtdoor de bedoeling van Holla. Ook dan wordt het schot geblokt. Ado blijft wel in balbezit via uh, Wormgoor is dat. En Schet, die de bal met rechts uh, voorkrult richting de penaltystip. stip. Kiramos zit ertussen. Raakt de bal totaal verkeerd. Jaagt hem hoog over de eigen goal heen. Het gaat niet goed met Roda. Niet alleen omdat ze achter staan, maar de lucht simpelweg veel te weinig. Ze creëren geen enkele kans tegen ADO Den Haag. En het publiek heeft eigenlijk meteen na de 1-0 al duidelijk laten horen... bloed, zweet en tranen willen we zien. Dat is meestal slecht nieuws. Als we dat vanaf de tribune gaan roepen, dat betekent dat het niet goed gaat met je elftal. Dat is wel duidelijk. Als je naar de stand kijkt, als je naar de ranglijst kijkt... het gaat niet goed met Rode JC en ADO. Oh, dat doet het zo heerlijk rustig aan. Een kwartiertje nog tegen Rode JC. 1-0 voor ADO. Gaat het wel goed met Utrecht, Andy? Nee, zeker niet. Staat 1-0 achter. 32 minuten gespeeld. Ik vind de AZ dat thuis speelt beter. krijgt nu ook een hoekschop vanaf de linkerkant. Ik sta me ook te bedenken, met al die ploegen die onderaan binnen. wat je in hemelsnaam aan punten nodig hebt om veilig te zijn in de eredivisie dit seizoen. Dat is echt een... Uh, jongen, jonge, uh, uh, Voor hetzelfde geld is confitesse nog in de problemen op zo'n manier. De hoekschop van AZ. O, gevaarlijke bal. Met heel veel moeite door Ruiter uh, overgetikt. Maar die krijgt een vrije trap mee omdat Etje Rijnen in zijn rug liep. Maar er was een mooie hoekschop van uh, uh, de rechterkant van Steven Berghuis. En Rijnen is nu even bij scheidsrechter de Hichler. En uh, krijgt even te horen dat hij dat niet meer mag doen. Nou ja, hij deed niet zo verschrikkelijk veel. Hij staat bij de keeper in de buurt... En uh, doet eigenlijk helemaal niets. Ja, nou, Het, het is volgens mij een mannensport. En dan mag je uh, dat soort dingen wel uh, door laten gaan. Er was helemaal niets aan de hand. Uh, maar goed, hij heeft gefloten voor een uh, vrije trap. De heer Hiegler. En nu uh, gaat hij fluiten voor een achterbal aan de andere kant van het veld. Maar AZ speelt gewoon verzorgd. Er speelt beter. En uh, speelt ook nog iets anders heel aardigs. De spits Aaron Johansson van uh, AZ is een Amerikaan. En uh, ook een spits bij FC Utrecht. Die nieuwe jongen, Johan. Agudelo is ook een Amerikaan en Die zijn met z'n tweeën eigenlijk in gevecht. Om een plaatsje in de selectie van uh, het nationale team van Amerika. Als uh, tweede spits zeg maar achter Josie Eltidor Die uh, nu bij Sunderland speelt. En uh, voorheen dus bij AZ. Daar komt AZ weer in aanval. Ayoub die de bal net kan wegkoppen. De kleine Ayoub die daarmee uh, Utrecht redt. Goeie we voorzet weer vanaf de linkerkant. Want AZ is uh, gevaarlijk vanaf de vleugels. Mooi gedaan nu weer aan de rechterkant van Berghuis en van Rijnen. En dan zit Ayoub er weer tussen. En nu moet de paas komen. Uh, uh, van uh, Torenstra. Die komt ook wel. Maar is uh, niet echt lekker voor Steve de Ridder. En uh, de Ridder op eigen held wordt opgejaagd. Hij een heel klein duwtje. En een vrije trap mee. Nee, nou, AZ ja, is beter. 34 minuten gespeeld. En staat dan ook terecht met 1-0 voor tegen FC Utrecht. A piece of heaven, today. Langs de lijn. Altijd op 1. I think I saw it coming. But I really couldn't say. But if it turns. On your cheek today Will it turn into a river Before I wipe it away And when we're apart I feel so alone Ja. Budly and cream met a little piece of heaven. Uh, nog breaks gezien in de derde set, Mark Baassen? Nee, nog geen breaks gezien. Er zijn vier games gespeeld. Het is 2-2. Ja, ik zei al eerder dat ik het idee had. Maar dat was in de eerste set. Weet je dat het zo'n avond is waarop het wel eens zou kunnen gaan lukken voor Igor Sijsling. Nou, dat had ik ja, nu in de derde set had ik dat weer. Dat was in de tweede set eventjes weg. Maar ja, nu krijgt Igor Sijsling wel een breakpoint tegen op eigen service dus. En nu is het oppassen geblazen voor de Nederlander om niet vroeg in de set gebroken te worden. De eerste service zal heel belangrijk zijn. Nou, die eerste service die mokert die werkelijk naar buiten. Toe. Ik zie uh, niet hoeveel kilometer per uur, maar hij zal dik boven de 200 uh, geweest zijn. En dat betekent dat hij het uh, breakpoint uh, overleeft. Ik moet zeggen dat Zijsling uh, goed is teruggekomen. Uh, Na dat verlies van die tweede set heeft dat uh, verlies snel uit zijn hoofd gezet. En uh, hij moet nu zorgen dat hij weer uh, aanhaakt. Dat hij het niveau uh, weer oppikt wat hij in de eerste set speelde. Nou, en daar lijkt hij in te gaan slagen, de Amsterdammer. Stond dus eventjes onder druk, maar heeft zichzelf uh, onder die druk uh, vandaag geserveerd. Heeft de game nog altijd uh, niet binnen, dat, uh, dat niet. En het is Silic die uh, aardig uh, speelt, Goeie Return nu met de voorhand van de Kroaat. De lange Kroaat, 1,96 meter 96. En daar verslaat Zijsling zich op. En dat betekent dat Silits andermaal een breakpoint krijgt. Ja, en dan heeft Igor Zijsling weer zo'n goede service nodig. De vraag is, ja, hoe houdt hij het fysiek? Mentaal lijkt hij het allemaal wel aan te kunnen deze week. Fysiek is een iets groter probleem bij de Amsterdammer. Nog altijd spelen met die grote ja, pleister. Dat tape in de nek en dat, dat tapeje om de linker linkerknie. Hij zal nu toch ook gaan voelen dat hij gisteren een drie-setter heeft gespeeld. En dat hij hier vandaag weer aan drie sets bezig is. Er komt weer een eerste service. Dan een hoge volley voor Zijsling. Ja, en dan duwt hij die volley zomaar buiten de lijnen. Silic, die Paalt te vuist, is al onderweg naar zijn stoel. Zijsling staat met het hoofd gebogen bij het net. En die heeft challenge aangevraagd. En daar komt die volley van Igor Zijsling. Ja, die zit er behoorlijk naast. Dat is zeker een centimeter of vijf. Het was misschien tegen beter weten in dat hij het Hawkeye-systeem inriep. Maar het helpt hem dus niet. En dat betekent dat de eerste breek in de derde set naar de Kroaat gaat. Naar Marin Marine Zijsling. Hij zit op het bankje nog steeds met gebalde vuisten. Neemt nu een slokje water. Ja, het ziet er goed uit voor de Kroaat. Als hij zijn service houdt gaat hij door naar de finale. Maar goed, we zitten nog vroeg in de set. Er zijn pas vijf games gespeeld. Maar wel de eerste break. 3-2 in het voordeel van Marien Silic. Bij ADO lijkt het erop dat de trainerswissel geholpen heeft, Frank Willeit. Ja, want een punt pakken tegen Vitesse en misschien wel winnen tegen de rode JC. In ieder geval daar goede papieren voor hebben. Dat ziet er prima uit. Nu een kopkans. Al een kopkansje in ieder geval voor Pluim. 84 e minuut. 1-0 voor ADO. En bij rode JC heeft Jondal Thomasson wel even ingegrepen. Scoertij erbij gezet in de aanval. Ten koste van Ramos. Dus Roda achterin met een drie defensie. Kali gaat daar regelmatig tussenin lopen. Ook Huscher in de ploegen komen. ...voor Paulisse... En dus wat meer passing. Maar ook wat minder verdediging met name op het middenveld. Of in ieder geval links aan de buitenkant. Hij zal daar een beetje hangend uitkomen. Letchert is degene die ook nog vaak mee naar voren gaat. Terwijl er toch ook maar een drie -mans defensie loopt. En toch komt uh, Roda er maar weinig doorheen. Nu dan bijvoorbeeld via Letchert als bij de eerste paal dan Donald opduikt. de man die echt een hele grote kans kreeg. Nu gaat die bal recht omhoog in het strafschopgebied bij Rode in Loopt Donald een tegenstander ondersteboven. Wil Ado graag eruit komen. Maar daar krijgt het de kans niet voor. Want Roda heeft... De bal alweer. Dus moet Ado opnieuw achteruit. Huscher uh, actie maken. Vanaf de linkerkant achterlijn halen. Voorzet geven. Dat was het idee. Het levert een hoekschop op. Huscher heeft haast. Is kort bij de bal. Kort bij de hoekvlag. En doet het graag zelf, zo'n hoekschop nemen. Kortom, daar krijgt hij ook nu alle kans voor. Want Roda wil graag opschieten. En zal echt niet volgens de vaste patroontjes lopen. Als dit het niet is dan. In ieder geval ook met Husser. Die nu de hoekschop gaat uh, nemen. De bal zo recht in de handen van Swinkels. En als Ado de bal heeft, dan gaan we meteen drie versnellingen achteruit. Want dan gebeurt er meteen helemaal niks meer. Dat temporiseren, dat gaat Ado uitstekend af. En daar heeft Roda flink veel last van. Eén hele grote kans heeft het gehad op de 1-1. Roda JC Donald kopte de bal recht in de handen van Swinkels. Het staat dus nog altijd 1-0 voor ADO in Kerkraden. Is het nog leuk in uh, Waalwijk, Bas? Of is het uh, echt paniekvoetbal af en toe? Uh, nou, het een sluit het ander niet uit, zou nee. ik zeggen. Maar het is allebei wel een beetje waar. Nog uh, vier minuten te gaan. 1-3, dat is de stand bij RKC NEC. Daar hoort één zin bij die eigenlijk de avond samenvat. NEC heeft veel beter dan RKC begrepen wat deze avond voorstelde... en wat die waard was in een duel tussen twee ploegen... die echt gewoon onderin in de problemen kunnen komen of al waren... En RKC heeft echt na de afgelopen goede weken gedacht dat het thuis tegen NEC allemaal wel los zou lopen. Zo heeft het een helft lang gevoetbald en toen het probeerde in de tweede helft de schade te repareren was het eigenlijk te laat. En is het 1-3 geworden. Nou is er nog niks beslist. Zoals eerder gezegd dat weten we ook na afgelopen zondag toen RKC vier goals maakte in de laatste elf minuten van het duel. Maar dat zie ik toch vandaag niet meer gebeuren. Want uh, ja, daar ontbreekt toch te veel bij RKC. Er zijn nu wel door Wisselingen twee spitsen in het elftal gebracht. Bogel is naast Joachim komen te spelen. Dat betekent dat Braber en Kastelen vanaf de vleugels komen. Dus er is wel zeg maar, genoeg volk voor in. Maar er zijn te weinig ballen. Er komt een vrije schop. In het strafschopgebied of in, het, uh, in de middencirkel ligt die bal voor RKC klaar. Waar Snow hem inmiddels genomen heeft. Die wordt dan nog even in de weg gelopen door Higden. Want bij NEC dat mag duidelijk zijn, verdedigt iedereen mee. Want die willen uiteraard de zegen hier. Uit het vuur slepen met nog drie minuten officieel. Plus wat extra tijd. En de 3-1 voorsprong dus voor de ploeg uit Nijmegen. Snow nog altijd aan de bal. Krijgt nu Kolwijk tegenover zich. Vanaf de rechterkant gaat hij heel makkelijk langs. Krijgt er nu nog eentje voor zijn neus. Dat is voor. Wil er ook langs. Houdt in. Houdt de bal achter zijn standbeen langs. Nou is voor eigenlijk als een soort spel maken. Dat mag wel. Bezig aan een soort dribbel waar hij eigenlijk ook niet precies weet waar hij nou naartoe wil. Alleen maar om de bal vrij te krijgen. Om hem in de buurt van het strafgebied van de NEC af te leveren. Waar al die koppers dus staan te wachten. De bal is over de zijlijn gegaan. Apau, een van de invallers bij RKC, mag een ingooi gaan nemen. Maar eerst wordt er nog gewisseld aan de kant van NEC. Waar Jeffrey Leijwakabessi nog in het veld gaat komen voor de slotminuten. Moet bijna rust zijn in Alkmaar, die Klopt, wel. had nog... Uh dikke minuut te gaan in de eerste helft. 1-0 voor AZ. Doelpunten maken Aaron Johansson. En AZ heeft het veel beter begrepen... dan heeft Utrecht. Want je hebt hier... Uh, ik zei het al eerder, die wind die hier flink uh, waait... en dwarrelt af en toe. En dan uh, kun je het beste voetballen. En dat heeft Advocaat duidelijk tegen zijn spelers gezegd... door die bal zoveel mogelijk langs de grond te spelen. En AZ zoekt dan ook naar de vleugels... naar de spitsen, op de vleugels... naar Berghuis en naar uh, uh, Berends. En uh, zoals nu ook weer bal aan de rechterkant... waar Johansson nu even staat. En Johansson gaat uh, terug naar... Uh, uh, uh, Gouwe Leeuw, Gouwe Leeuw niet in de problemen geweest. Zoals nog één kans gezien voor FC Utrecht voor de ridder. Die stuitte op uh, Esteban. En AZ is gewoon uh, beter. En natuurlijk mist FC Utrecht veel spelers. Zoals Herings, Bulthuis, Moedelenga, Jansen, Mortensen van de Gun en Duplan. Maar dan moet je toch qua inzet, moet je het uh, toch zien op te lossen. En ik vind dat ook qua inzet, qua, qua felheid, AZ uh, sterker is dan uh, FC Utrecht. Nu uh, FC Utrecht even in balbezit. Via Tommy Hoor aan de linkerkant gaat nu de middenlijn over en gaat lopen. Op moment die bal wordt opgejaagd door Rijnen. Heeft nog altijd de bal oor. Gaat nu richting de cornervlag En speelt de bal via Rijnen over de achterlijn En dat betekent een hoekschop voor FC Utrecht. In de slotseconde van de eerste helft. Er komt geen extra tijd bij als ik het zo zie. Want de vierde man staat niet met een bord in de handen. En dus zal deze hoekschop de tweede voor FC Utrecht in deze eerste helft. Ook AZ heeft er twee gekregen. Zal het laatste wapenfeit zijn. En eens kijken wat dat op gaat leveren. Als Toornstra bij de hoekschop gaat staan. Uh, ja, waar is hij? Wat is hij uit vorm? heeft weinig laten zien. Daar komt de hoekschop voor het doel. Wordt weggekopt door Buitens en dan doorgekopt. En hoeft het allemaal niet meer. Want we hebben rust bij AZF FC Doelpunt Doelpunten maken Aaron Johansson. Betekent dat we gaan rusten met een 1-0 voorsprong voor AZ. De spanning zit nog bij Roda Ado. Hoe lang nog Frank? 1 minuut officieel nog. En uh, Ado heel even met 10. Maar dat is echt maar heel even. Want uh, de aanvoerder Holla had het... Uh, maken met kramp. Ik wilde zeggen te kampen met kramp. Dat kan ook nog trouwens. Maar uh, uh, hij is inmiddels van het veld maar ligt gewoon nog op de grond. En voor hem komt nu Wilfried Kanon in uh, de ploeg uh, om uh, de de ploeg defensief nog een beetje te helpen tegen Rode JC. Dat nu toch echt aan een uh, serieus offensief moet gaan denken. Want uh, voetballend wil het niet lukken. En dat hebben ze tot nu toe geprobeerd. Dat heeft uh, veel en veel te weinig opgeleverd. 1-0 nog altijd voor ADO. Dus op dit moment is Rode JC de hekkensluiter in de, de divisie En niet de ploeg uh, uit Den Haag. Dus maakt Roda haast. Terwijl het hier uh, flink is gaan regenen in uh, Kerkrade. Maar dat is allemaal bijzaak. Het gaat erom hoe snel pomp je die bal in de richting van uh, die spitsen. Pluim is daar bijvoorbeeld, Skurtaj is daar... maar die komen er allebei niet aan, de bal teruggekopt... in de handen van uh, Swinkels door uh, Meijers. En uh, Swinkels die neemt tijd, want Donald die gaat daar dan staan storen. Nou, daar gaat Swinkels natuurlijk uitgebreid gebruik van maken... want die kan dan niet uittrappen. Dus die pakt daar weer twee seconden, schiet vervolgens de bal heel hard in de handen van zijn tegenstrever. Aan de andere kant, Kurto die rolt de bal snel uit. Daar komt Roda alweer. Met iedereen zo ongeveer op de helft van Ado Den Haag. Zeg maar iedereen, behalve Kurto. En als je dan de bal voetballend via Husser onmiddellijk weer inlevert... dan heb je een hele helft aan ruimte. En daar valt die bal heel goed voor Schet. Schet, geen enkele zin om richting de goal van Kurto te lopen. Die gaat gewoon lekker naar de zijlijn. Luiks er tegenover. En dan die bal onder je voet. Een beetje heen en weer. Rustig wachten. De seconde weg laten tikken. We gaan ongetwijfeld flink wat besturen minuten krijgen. We hebben even niet gekeken hoeveel van haar in de ploeg gekomen. Schiet nog een keer. Vervaarlijk in de richting van Courto. Die stomt de bal over de zijlijn. Vier minuten extra tijd. De eerste minuut daarvan zit er alweer bijna op. En Ado heeft de bal. Kortom, problemen te over voor Rode JC. De ploeg van Jondal, Thomason, waarvan de trainer zegt... dat ze zo aardig voetballen en dat ze ook wel kansen krijgen... maar dat ze zo weinig doelpunten maken. Dat laatste zegt hij dan weer niet. Maar dat laatste is toch wel degelijk een hele pijnlijke conclusie voor Rode JC. En dat is vandaag maar eens te meer gebleken. En ze hebben ook vrij weinig kansen gekregen. Ado speelt ook stevig hoor, als ze de bal niet hebben. Maar ja, goed, dat is niet verboden. Stevige voetballen, dat hoort er nou eenmaal bij. Rode JC met de spellervatting, dat duurt ook even... voor dat het gedaan is. Pluim, want die wilde niet de bal meteen hard naar voren toe schieten. Nu moet hij dat eigenlijk wel doen. Kali geeft dat eigenlijk min of meer aan om de, door de bal weer terug te geven. Hij legt hem in de rechterhoek bij de hoekvlag. Letchert moet dan voorgeven. Dat doet hij richting de tweede paal. Wordt die bal weggewerkt. Half weggewerkt. De bal blijft dan hangen. En dan de inkoppen. Nee, hij wordt van de lijn gehaald door uh, Swinkels is dat. De inzet is van uh, Pluim, volgens mij. Ja, inderdaad. Die staat daar nu te draaien en te keren in het strafschopgebied van uh, ADO Den Haag. De tweede vrije kopkans voor Rode JC. En de tweede keer dat die bal recht op Swinkels afgaat. Deze was een stuk moeilijker, want die bal bleef een beetje hangen. En omdat Pluim zoveel tijd had, had Swinkels natuurlijk geen flauw penul waar die bal terecht zou komen. En dus heeft hij daar heel veel geluk. En met hem heel ADO, Rode JC. Nog altijd op jacht naar de gelijkmaker. Diep in de blessuretijd tegen ADO. Het is 1-0 voor de ploeg uit Den Haag. Even snel naar Rotterdam. Seisling Silic, Mark Prassen. Ja, de dubbele breek, Voorsprong voor Marien Silic. Die zelf serveert nu voor de wedstrijd. Voor een plaats in de finale van het 41 stabian en AMRO World Tennis Tournament. Het is 40-0 voor de Kroatië. Ja, je zag gedurende die derde set heel langzaam de krachten wegvloeien. Uit het lichaam van Igor Seisling. Hij klaagde gisteren al over ja, wat vermoeidheid na die partij tegen Filip Koolschreiber. En nu in de derde set, terwijl er nu iemand enorm schreeuwt door Ahoy en Marin Silic daarin gestoord wordt bij zijn eerste service. Het zullen de aanmoedigingen zijn, misschien de laatste aanmoedigingen voor Igor Sijsling. Sijsling die een ezel om zijn oren krijgt en daarmee is deze partij gespeeld. De eerste set ging naar Igor Sijsling, maar daarna was het Marin Silic die bepaalde 6-3 en 6-2 in set 2-3 voor de Kroaten. We krijgen dus een finale morgen tussen Thomas Berdig en Marin Silic. En dan nog snel naar Rodo Ado, Frank Wieland. Laatste minuut extra tijd, terwijl het niet alleen hard is gaan regenen. Het gaat er ook nog eens flink bij waaien. Het komt Rode allemaal niet ten goede... Met die kansen die ze nodig hebben om te creëren en dan ook nog die goal te maken. Maar twee vrije kopkansen alleen was al niet genoeg. 1-0 voor Ado en nog maar weer zijn een bal naar voren toe. Via Van pepper, randje doelgebied, weggewerkt door Wormgoor. Maar dat is maar even, want Pluim raapt dan vervolgens op. En over de linkerkant komt het dan nog een keer. Weer via Van pepper, de bal indraaien nu bij de tweede paal. Weer weggewerkt, nu door Meijers bij Ado. Het is echt eenrichtingsverkeer en God zegene de greep ook voor ADO Den Haag. Dat ze hier drie punten overhouden aan deze wedstrijd. Zo belangrijk. Hoekschop nog voor Roda. Dat zal het laatste zijn wat hier gebeurt. Wanhopige blik ook bij Jondal Thomasson. Volgende week Roda JC op bezoek bij Cambuur. Of die belangrijk is, zegt Kurto. gaat mee naar voren. En ADO trouwens thuis tegen Goat Eagles. Ook dat is een belangrijke wedstrijd onderin. Daar komt die Hoekschop richting Kurto. Wordt weggewerkt rond je doelgebied. En dan zegt Blom dat klaar is. Oh, wat is de opluchting groot, zeg. Bij ADO Den Haag en de technische staf waar we naar zitten te kijken. Recht onder mij met daar dus... Uh nou, Henk Frezer als het uh, feestvarken in het middelpunt. Hij twee wedstrijden onderweg als hoofdcoach. Vier punten overgehouden. ADO is niet langer laatste in de eredivisie. Voor hoe lang, dat weten we natuurlijk niet. Maar het stokje is overgedragen aan de ploeg die het vandaag verslaat. Rode JC, Het wordt 1-0 voor ADO in Kerkrade. En dan nog even naar RKC NEC. Ben je er nog, Bas? Jazeker. En uh, de NEC-fans zijn er ook nog. Die hebben ongelooflijk goed naar de zin. De wedstrijd is voorbij. En NEC verslaat RKC... Het wint met 1-3 door Nijmegense goals van voor Nielsen en Higden nadat Kastelen RKC nog op voorsprong had geschoten. Ik heb dat al een aantal keren eerder gezegd vanavond. NEC had veel beter dan RKC door waar het vanavond allemaal om ging. Was feller, was agressiever. Wint uh, volkomen terecht. RKC schoot wel ergens wakker in de tweede helft, maar toen was het eigenlijk allemaal too little, too late. NEC doet goede zaken. Goede zegen voor de ploeg uit Nijmegen. Ja, en dat betekent voor de stand onderin dat Roda nu laatste is met 22 uit 24. Kambuur staat boven 23 uit 23. Dan twee ploegen NEC en ADO met 24 uit 24. En dan uh, RKC met 26 uit 24. En daar kan Utrecht nog bij komen, nog tussenkomen. Een beetje afhankelijk van het resultaat van AZ Utrecht. Maar uh, daar is het rust. En AZ leidt daar met 1-0. of Heart van Niels Geusebroek. De Duitse media melden dat Bert van Marwijk is ontslagen... als trainer van HSV. HSV verloor vandaag van Eindracht-Branswijk... en staat nu nog één puntje voor op de hekersluiter. Uh, uh, dat is Branswijk. Uh, daar staat HSV dus nog één puntje boven. Maar dus, uh, HSV moet het de rest van het seizoen... zonder Bert van Marwijk als trainer doen. Want hij is ontslagen. Bij de vrouwen is ze een wereldtopper... maar tegen mannen is Renoma Chromo Jojo nog niet opgewassen. Vandaag deed ze bij de KNZB Challenger in Drachten... voor het eerst mee aan een mannenwedstrijd. Op de 100 meter vrije slag werd ze in 54 seconden in 31 honderdste twaalfde. Jasper Vermierlo won de wedstrijd in 51 seconden 79 honderdste. Een nieuwe ervaring voor Chromo, maar wel een pittige. Oh, vermoeiend. <laughs> uh, het was heel erg goed om uh, tegen mannen te racen... Uh, ja, ze zwommen best wel hard en uh, ja, het was heel leuk. Ik uh, wil natuurlijk uh, altijd winnen, maar het doel was gewoon een goede race zwemmen. Zoals altijd, dus een goede start, goede onderwaterfase, uh, ook naar het keerpunt en uh, goed afmaken. En op zich, uh, ja, de snelheid is er nog niet, dus qua eindtijd valt het wel mee. Maar gewoon uh, ja, het, het gevoel van uh, tegen mannen racen. En, uh, Echt alles uit de kast halen, dan uh, ja, dat, dat is wel echt uh, iets nieuws en wel heel leuk. Schrijven eens de momenten voor de race, want dan zit je in die, in die warm-up zone en dan allemaal mannen om je heen. Was het niet licht, int licht intimiderend? Nee, dat viel mee. Het was met name dat het gewoon uh, veel chaos was, veel media, wat, uh, wat, wat denk ik uh, voor een beetje chaos zorgde. Maar... Uh, Nee, kijk, in serie later waren de meisjes alweer, dus die zaten er ook al. En, uh, ik had natuurlijk wel alles gedaan om Ferry, uh, ja, Ferry van elkaar te brengen, om hem te kunnen verslaan. Dat is helaas niet gelukt. Door, uh, Ferry Weertman. Ferry Weertman inderdaad, uh, ja, de, de nieuwe 100-vrije kampioen. Ja, helaas. Volgende keer beter. Ja, want dat was nog een dingetje. Uh, Ferry Weertman, de man van het open water, de lange afstanden. Die had jij toch wel graag willen pakken hier? Absoluut, want dan wordt hij de rest van zijn carrière daar, daarmee gepest. En uh, ah, ik, ik stel voor om nog een keer 100 vrij te gaan zwemmen. Uh, iets later in het seizoen, uh, ja, vlak voor zijn 10 kilometer bijvoorbeeld. Dat, uh, dat lijkt me leuk. Ja. Waarom heb je dit gedaan? Biel, Je hebt iets gezegd over prikkels die je nodig hebt. Dat was de, de belangrijkste reden. Ja, ik, uh, ik hou even mijn mond. Dat is niet zo netjes om te praten als mensen op het startblok staan en eh, drie meter achter me. Maar uh, ja, dat is toch de wedstrijd die ik zwem, Dan moet ik iets goed uithalen. Uh, uh, ja, eigenlijk. Uh, er zijn er nog drie hele belangrijke wedstrijden. EK dit jaar, WK volgend jaar en uh, het jaar dan op de OS. En tussendoor de wedstrijden die ik daar zwem, ja, daar wil ik echt iets, uh, iets uithalen. Niet maar zwemmen om maar te zwemmen. Dus, dus bijvoorbeeld een uh, ja, 100 vlinder of een 100 vrij tegen de mannen. En, uh, ja, dan, dan, dan, dan krijg ik wel echt de focus en gewoon, uh, de motivatie en ook het plezier om wel echt uh, ja, het, uh, het allerbeste eruit te halen. Ga je dit vaker doen? Hmm, dat weet ik nog niet. Dat, uh, dan moeten we nog even kijken. Uh, sowieso heb ik uh, ja, eerst volgende wedstrijden, Swim Cup, denk ik en uh, EK, daar, daar, daar is genoeg concurrentie. En, uh, maar uh, ja, misschien is het wel voor herhaling vatbaar uh, in Nederland. Ja, ik vind het wel leuk. En, uh... Je verliest natuurlijk wel, uh, het moet niet ten koste gaan van je zelfvertrouwen. Nee, dat gaat het ook niet. Uh, ik uh, heb gelukkig uh, wat uh, jongens laten winnen. Ja, ik, uh, ik, ik heb gewoon gereest wat ik nu kan. Het zou heel gek zijn als ik nu een andere race had gezongen, als dat ik tegen de vrouwen zou zwemmen. Um, ja, het ging gewoon prima. En uh, ja, ik moet nog wat snelheid krijgen uh, richting Swimcup en richting EK, aan, want dat uh, gaat wel goed komen. En dat zei Ranomo Krimui Giorgio tegen Martin Friesema. Dit is NOS Langs de Lijn, met sport en music. Pretty women are walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, well. there there's a lady that I used to know. She's married now or engaged Or something so I'm told Is she really going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 She Was dat. We gaan naar Andy Houtkamp, naar de tweede helft van AZ tegen Utrecht. Utrecht nog uh, nieuwe spelers ingebracht? Nee, nog niet. Het zal uh, vast nog wel komen, maar... Uh... Jan Wouters heeft het nog niet nodig gevonden. En over Utrecht gesproken. Ik kijk eens even naar de voorlopige stand op de ranglijst. Ja, dat wordt toch wel penibel hoor. 25 punten voor FC Utrecht. En nu staan NEC en Ado Den Haag op 24. En Cambuur op 23. En Rodo op 22. En dat zijn er toch maar heel erg weinig achter FC Utrecht. En Utrecht wil in de tweede helft dan ook iets beter doen. Maar het wil maar niet lukken. Ze hebben veel minder vat op de wind. Om het zomaar te zeggen. Nu de bal er diepte in. Geen buitenspel van Berens. Maar die wint hè. Ja, die wint. Dat is het hem. Die bal die schiet helemaal door. Normaal gesproken had hij makkelijk aan kunnen nemen. En de keeper eventueel kunnen omspelen. Maar nu, door een vleugje en vlaag, wind, vlaagwind. Windvlaag moet ik zeggen. Uh, is het uh, geen kans meer. Nu heeft Schijns-Hattingen gefloten. Voor een overtreding op uh, Juan Agudelo. De spits die uh, eigenlijk niets heeft uh, laten zien. Volgens nog. Maar nu Steve de Ridder weg. Steve de Ridder nog altijd. Langs drie man. Maar de vierde is te veel. En dan krijgt. Uh, uh, Den uh, Utrecht toch de bal weer uh, terug. Is de bal aan de linkerkant. Moet de voorzet gaan komen van Dorda? Nee, hij doet het uh, terecht uh, via Tommy Oor. Oor oh, met de voorzet. Kopbal over. Nou, daar was dan uh, Adam Sarota dicht bij een doelpunt voor uh, FC Utrecht. Maar de bal gaat over het doel. En eindelijk dus uh, ja, wat actie. Terwijl, oh, je wordt op je weken bediend hoor. Er komt nu een wissel bij uh, FC Utrecht. Wie gaat er inkomen met het rug nummer 15? Dat is uh, Mark... Diemers. Hij gaat komen. En dat is een tegenvaller voor FC Utrecht. Want het is een gedwongen wissel. Omdat Ayoub, de kleine Ayoub, de, de grote man altijd op het middenveld bij FC, bij FC Utrecht. geblesseerd is geraakt. En eraf moet. Dus Diemers voor Ayoub. We hebben nog uh, nou, een minuutje of veertig te gaan in de tweede helft. Maar eindelijk heeft uh, Utrecht zich laten zien. En hopelijk gaan ze dat wat meer doen. Want in de eerste helft was het toch eigenlijk maar uh, alleen AZ. Dat echt uh, aan het voetballen toekwam. Nu de bal de diepte in van Robin Rui. ...maar die bal die komt terecht bij Gouwe Leeuw... ...die volgens nog een rustige avond heeft... ...omdat de spitsen van Utrecht weinig potten kunnen breken. bal over de zijlijn, Utrecht mag gooien. 1-0, AZ leidt na nou vijf minuten in de tweede helft tegen FC Utrecht. Twente Vitesse werd eerder op de avond 2-0 bij de goalsfielen na rust. En Twente blijft daardoor in het spoor van Ajax... ...terwijl Vitesse, ja, dat lijkt een beetje afgehaakt in de titelstrijd. De coach van Vitesse, Peter Bos, is ontevreden over zijn ploeg... ...en glashelder in zijn conclusie. We waren niet goed genoeg... Ik vond dat het een, uh, geen goede wedstrijd was. Het was een wedstrijd zelfs met 1-0 nog en met 10 man nog. 2-0 was, uh, was het over. Uh, ja, die rode kaart is natuurlijk uh, uh, belangrijk. Uh, de goal die we tegenkrijgen vond ik ook wel symptomatisch voor deze avond. Want de kansen die Twente wel degelijk ook de eerste helft gehad heeft... die kwamen vaak voort uit, uit dom en onnodig balverlies van onszelf. Dus we hebben het onszelf daarmee uh, onnodig moeilijk gemaakt. Ja, je, je krijgt denk ik al snel het idee aan de kant dat zij jullie het spel laten maken en wachten op fouten. Uh, in hoeverre zit het je dwars dat jullie ze keer op keer ja, die fouten ook geven? Nee, maar kijk, als je van achteruit wil opbouwen, dan zul je heus wel een keer in die opbouwen. Zoals Marco bijvoorbeeld uh, in de eerste helft een keer balverlies leiden. Dat kan een keertje, maar de manier waarop we, als je ook naar die goal kijkt, hoe we die weggeven. Ja, dat is, uh, dat hoort niet bij een topwedstrijd. Nou hebben we jullie voor de winst stop uh, vaak of een aantal keer, wat jij wil, goed en geweldig zien spelen. Nu, nu heb je na de winterstop een serie dat het in ieder geval qua resultaat niet mee zit. En ook het voetbal niet altijd goed is. Hoe, hoe kan dat verval nu zo groot zijn? Kan, kan je daar je de vinger op leggen? Ja, dat is natuurlijk waar we de hele week mee bezig zijn. Je hebt natuurlijk met, met een aantal jonge jongens te maken... die niet het niveau halen wat ze voor de winterstop wel halen. Maar als team doen we het ook niet zoals we dat voor de winterstop deden. Nee, en nu is het zo dat iedere ploeg in de competitie wel een fase kent die minder is. Uh, nu last ik dat het bij Vitesse vaak. Ja, jij bent de vorige seizoenen er niet bij geweest. Maar vaak de maanden na de winter zijn. Is het iets uh, waar je iets mee kan? Nee, dat kan ik. Ik bedoel, ik kijk naar mijn ploeg nu. En, uh, en ik heb niks te maken met hoe de andere jaren uh, geweest is. Uh, toen hadden ze volgens mij toch ook een Afrika-cup. Waar, waar Boni er niet was. Dus ik vind dat je dat soort zaken niet met elkaar moet vergelijken. Je moet naar het hier en nu kijken. Die serie, hè? die mindere serie die duurt je neem ik aan te lang. Is dat uh, een zorg uh, voor je nu? Ja, tuurlijk. Want iedere wedstrijd die je verliest... iedere wedstrijd waarin je niet goed speelt... Uh, dat is er één te veel en één te lang. En uh, iedere ploeg heeft ze inderdaad gehad dit jaar. Uh, en, en in die fase zitten wij nu. Nou, dan moeten we zorgen met elkaar... dat we daar zo snel mogelijk uitkomen. In hoeverre kijk je nu nog... Uh, want het verschil wordt groter en groter... naar de ranglijst? Hey, waarom lach je? Ja, omdat... Uh, toen wij bovenaan stonden heb ik ook al gezegd dat ik daar niet naar kijk. Want ik wil naar ons spel aan het kijken. Daar moeten we ons in ontwikkelen. En, uh, en dit is een fase waar we doorheen moeten. Waar jongens van moeten leren. Hoe ga je om met, uh, met zo'n situatie? Nou, daar zullen we dus met elkaar uit moeten komen. En naar die ranglijst kijken, dat deed ik al niet. En dat, uh, dat doe ik nu ook niet. Peter Bos, die kijkt dus niet naar de ranglijst... maar dat doet de trainer van Twente wel. Het verschil met Ajax is nu één punt. De Amsterdammers komen morgen nog in actie... tegen Heer de Veen. thuis in de arena. Voor de trainer van Twente, Michel Jansen... kwam de overwinning als geroepen... na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Groningen... een paar dagen geleden. Ja, dit, uh, dit geeft een extra, extra lekker gevoel. Ik ben dan... waren uh, op zich over de hele periode wel, uh, wel redelijk tevreden. De laatste resultaten waren wat minder. Alleen als je puur kijkt naar uitvoering... Uh, waren we niet ontevreden. En ja, dan is het wel prettig dat je... Dat je met name de, de laatste thuiswedstrijd in. Ja, we praten liever niet over series. Maar in dit geval uh, afsluiten van, van een heel druk programma. Ja, dat je dit nog uh, kunt opbrengen. En zeker de manier waarop. Want uh, ik denk dat we het misschien wel tegen een van de beste ploegen in de Nederlandse competitie. Ja, eigenlijk volledig gedomineerd hebben. En uh, het spelbeeld hebben bepaald. En uh, het eigenlijk nog te lang hebben laten duren voor de wedstrijd. Voordat we de wedstrijd definitief in slot hebben gegooid. En jullie zijn altijd heel voorzichtig met... Uh, uh... Praten over eerste plekken en meedoen en, en dat soort uh, uitspraken. Maar het was simpelweg gewoon aanhaken of afhaken vanavond. Ja, een eerste zeker. Dus dat, maar dat, dat besef is er bij ons ook wel. Het, het wordt uh, op een bepaalde manier uitgelegd. En het is niet zo dat wij niet graag bovenaan willen eindigen. En dat we niet graag ja, uh, tot, tot, tot het eind in de race willen blijven voor die bovenste plek. Dat, dat is absoluut niet aan, aan, aan de orde. Alleen ja, we blijven gewoon constant, van week naar week, blijven gewoon heel realistisch, blijven er naar kijken. En ja, op het moment dat we dit blijven volhouden en dit kunnen opbrengen, ja, dan weet je nooit waar het, waar het eindigt. En voor ons is het vandaag ook weer, ja het klinkt heel raar, heel belangrijk. De ploeg onder ons waren na ja, dat wij twee wedstrijden één punt halen, weer dichterbij gekomen. En dan moet je toch weer ook naar Europees voetbal. En dat is voor ons absolute noodzaak. Dus daar ligt ook absoluut de ambitie. Dat is ook echt, echt wat we moeten en willen bereiken met z'n allen. Ja, en als er dan uiteindelijk meer uitkomt, ja tuurlijk willen we dat. Alleen uh, ja, wij schreeuwen dat niet van de daken en, en, en we willen dat niet iedere keer maar roepen voor camera's. Gewoon heel realistisch. En ja uiteindelijk als we dit blijven doen, ja dan kan het, uh, kan het misschien nog heel the quarter. Was het plan vanavond te wachten op de fouten van Vitesse... of is dat een ontwikkeling geweest uh, in de wedstrijd? Uh, gedurende de wedstrijd ontstond het. Ik, dan, uh, ik vond dat we eigenlijk vanaf het begin uh, vrij, de, vrij snel druk zetten. Hoog probeerde de pressen. Uh, dat probeert uh, Vitesse uiteraard ook. Vitesse weet ook dat wij zeg maar, maar twee dagen herstel hebben gehad... na de midweekse wedstrijd tegen Groningen. Dus die hebben daar ook, uh, ook op gefocust. En ja, dat gaf ons uh, wel, wel een extra goed gevoel. Als jij uh, ja, dit kunt opbrengen na, na zeg maar een, een drukke periode... Ja, dat is wat, wat je uiteindelijk Europees ook nodig hebben. Dus dat is voor ons een bevestiging dat, uh, dat we in, uh, ja, op alle vlakken gewoon, gewoon goed bezig zijn. Michel Jansen, de trainer van FC Twente, dat met 2-0 van Vitesse won. AZ Utrecht, Andy Houtkamp. Hij mag dan niet in vorm zijn, Jens Toornstra. Maar een vrije trap vanaf een meter of 1,22 moet je hem niet geven. En dat bleek ook, want Esteban was kansloos op een prachtige vrije trap. In het bandje van Jansen gebeurde dat allemaal. Maar daar aan vooraf, daar ging wel een hele domme overtreding van Goudenleeuw. Eigenlijk helemaal onnodig, waardoor die vrije trap werd weggegeven. En Toornstra de bal dus achter Esteban kan schieten. En zo is de stand bij AZ-FC Utrecht 1-1 geworden. En hebben we een open wedstrijd. Ik zei al dat Utrecht wat meer in de wedstrijd. De wedstrijd kwam in de tweede helft Wat meer lef toonde. Wat meer durf. En ook wat meer erop zit. Maar nu eens kijken wat uh, AZ uh, terug kan doen. Als de bal bij Johansson is. Speelt hem naar Ortiz. Ortiz even terug naar buiten. Dus die moet hem naar de rechterkant spelen. Dat doet hij ook naar Gouweleeuw. Die dus echt een domme overtreding maakte. Helemaal nergens voor nodig. En uh, dat uh, heeft dus gevolgen gehad voor AZ. Balopening. Prachtige opening van Berghuis. Naar Johansson aan de linkerkant. Johansson nu een beetje in de buurt van de cornervlag. Met Van der Maros. speelt de bal even terug. Op viergever. Viergever naar Gorter. Gorter langs bij zijn tegenstander. En schiet dan in de handen van Robin Ruiter. Ja, het is een leuke wedstrijd aan het worden. Ondanks de omstandigheden. Die wint. Die toch een, een, een flink stempel op het spel voor beide teams uh, drukt. Is het nu Robin Ruiter die de bal dus heeft gevangen en hem aan de voet heeft. En in de stand... En wat is het toch altijd mooi, als je in het stadion komt, dat weet hoe het hoort. Want Danny Koevermans, nu spelend bij FC Utrecht... die jaren uitgekomen voor AZ, ging warmlopen... en kreeg een, een ovationeel uh, welkom van de fans van AZ. En ook Simon Paulsen, uh, terug op eigen grond, om het zomaar te zeggen... werd uh, hartelijk weer verwelkomd door de eigen fans. Maar met name, uh, en zo hoort het ook, de uitfans uh, zeg maar, van uh, uh, ...of uh, de, de thuisfans van AZ, die Koevermans, die uitspeelt uh, zo'n hart onder de riem steken. Goed, balbezit voor FC Utrecht via Robin Ruiter, die de bal aangespeeld krijgt van Dorda. En uh, moet eens kijken of er iemand vrij staat. Hij kiest constant voor de lange bal. Ja, dan ben je hem bijna altijd kwijt, want dan moet je zoals nu ook de bal echt perfect schieten. En nu uh, is de bal weer in bezit van AZ, alhoewel in de lucht. ja. Voor AZ aan de linkerkant. Berens die een hele goede wedstrijd weer speelt Berens speelt de bal de diepte in. Maar iets te hard. En dat is het probleem als je hem hoog speelt. Dan schiet hij door. En nu heeft Robin Ruiter weer de bal. 57,5 minuut gespeeld. 1-1 de stand. Doelpuntenmakers Johansson in de eerste helft. Voor AZ en Torstra in de tweede helft voor FC Utrecht. De bal gaat richting de ridder. De ridder eh, met Gouwenleeuw. Doet Gouwenleeuw goed. Hort is erbij. Naar Wuitens. balletje naar buiten. En dan kan Viergever kijken wie er vrij staat. Aanstaande donderdag. Belangrijke wedstrijd voor AZ als ze uitspelen in Tsjechië tegen Sloan Liberec. Maar nu eerst deze wedstrijd tot een goed einde brengen voor advocaat en zijn mannen. Balbezit voor uh, AZ Is het uh, Goedelje die nog weinig heeft laten zien in deze wedstrijd. Die de bal terugspeelt naar Etienne Rijnen. Rijnen naar Ortiz. Ortiz zoekt het aan de linkerkant via Buitens. En zo gaan wij langzaam maar zeker naar het nieuws van 10 uur. Het staat hier in Alkmaar bij AZ tegen FC Utrecht nog altijd 1-1. 1. -1. De Olympische Winterspelen in Sochi. Oh, wordt een goede tijd hoor! Wat een goede tijd hoor! Oh! Natuurlijk hier op Radio 1. het wordt een dijk van een Olympisch wow. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke middag NOS Radio Olympia. Representing Nederland. Oi oi ook nog 1-2-3. 1 de De Olympische Winterspelen in NOS Radio Olympia. Olympische kampioen. Ja, wat zeg je onwaarschijnlijk? Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. 9-2-9-2-9-2-9. 92. Radio 1. Oh, ho ho! Het nieuws van alle kanten.